Een zoektocht naar de wortels van de Ledenvog. We beginnen de tweede uur van ons interview met Ton Scherpensel met het nummer Out of This World. Dit nummer staat op het gelijknamige album dat Kayak 7 mei dit jaar heeft uitgebracht. Making sure we got nowhere to run Bridges were burned and there's no going back We've been crossing the border In uh, Engeland was geboren, was het heel anders geweest, ja, denk dat je? weet ik niet. De, nou ja, kijk, als wij in Engeland of in Amerika relatief gezien hetzelfde succes hadden gehad, ja, prima. Ja, natuurlijk. Dat is <laughs> absoluut nog veel meer inderdaad. Ja. Dat ja. Ja, ja. is een heel ander verhaal. Maar uh, uh, dus misschien dat wij ook achter die dijk zijn blijven zitten. Natuurlijk. Je moet die mm -hmm. sprong maken. Ik denk als je in Amerika uh, het wil maken, dan moet je daar wonen. Ja, dat geloof dan ik. Dan moet ook. je het hele jaar toeren. Ja. Ja. Uh, Daar dat, dat nee. ben ik niet van plan hoor. nee Nee, nee, <laughs> nee. Dat, dat was uh, duidelijk, ja. Nou, ja. dat was, ja. zeg maar, toen... Uh, de jaren 70, 77, 78... toen werd constant cool geroepen van... oké, okay, ik ga dat maken in Amerika. Nou, we waren er helemaal niet mee bezig. <laughs> Meer onze manager die dat iedere keer riep... Ja, en had hij we weer een ja. stukje in, in, in de Muziekespress. Maar, dus het is een beetje blijven hangen... dat wij maar uh, uh, succes in Amerika zouden krijgen. Maar... Uh, toen kregen we uiteindelijk kregen we een uitnodiging voor een tour met Kansas. Oh, ja. Toen zei Max Werner, ik zing niet meer. Oké, okay. oh. nou ja, goed. Dan, <laughs> uh, <laughs> dus konden we overnieuw beginnen. En ja. uh, Alleen ja. het was op dat moment wel in Nederland het begin van het enorme succes van Rutless Queen. Ja, ja. ja, dat wist je van tevoren natuurlijk ook niet. Nee. Uh, maar toen, toen begrepen we al wel van nou, als wij in Amerika uh, het moeten halen... Uh, dan moet je nee, daar wonen. Daar je. De E-ring heeft nee. het ook niet gedaan. Ge ge nee. ge nee. Niet van uh, nee. nee. uh, harte. Die hebben daar gewoon geld meegenomen. Dat hebben we gelukkig nooit gedaan. Die zijn daar bijna een failliet aan gegaan. Dus wat dat betreft is een ramp geweest. Ja, dat, dat is een niet, ramp nee, geweest. Nee. Dus, uh, Toch even. Ja. Je zegt keyboard en computer. Ja. Omdat oh, we ja. natuurlijk de jaren zeventig als, als, als een referentiepunt hebben. Ik uh, kom zelf uit een heel ander vak, de architectuur. Maar daar heb, heb je dus ook de. Zeg maar de hele transitie gehad van tekentafel naar computers. Ja. Heeft techniek het jou makkelijker gemaakt uh, in muziek? Ja en nee. Uh, wat makkelijker wordt, is dat je alles kan doen. Als ik denk van nou, misschien moet hier geen piano maar een gitaar. Dan zet ik op hetzelfde spoor zet ik een, een gitaargeluid. En dan hoort een partij door de gitaar gespeeld. Ja. Dus ja. Dat, dat, is, uh, dat is een stuk. Uh, de mogelijkheden zijn eindeloos geworden. Alleen is het gelijk ook het probleem. Je ja. moet kiezen. Ja. Op een gegeven moment moet je kiezen voor, voor die ja. gitaar of de piano. En dat kan je heel lang uitstellen, maar op een gegeven moment moet het wel klaar. Ik las, ja, dat, dat, dat hoor je vaker. Dat lijkt me ook precies wat het probleem is. En ik las ergens dat je over een plaat waar je op zich, ja. uh, als, ik, als ik me goed uh, geïnformeerd ben, uh, Phantom of the Night. Ja. Uh, waar je, waar je, wat je eigenlijk toch, uh, die je koestert. Uh, ...van diezelfde was je niet tevreden over de mix. dat hele opnameproces was een gigantisch probleem. Dus nou even misschien met die link, ook met die techniek... ...jij bent dus toch wel uh, ook iemand die op zoek is naar... De, ...het moet technisch allemaal uh, kloppen? Of nou, is dat, Phantom uh, of Night is een beetje een ongelukkig voor, voorbeeld... ...want wij waren uh, met Phantom of Night... ...waren wij de eerste die in Whistleord Studios iets opnamen... althans een heel album. En er ging alles kapot... Dus iedere keer waren we maar bezig om, om problemen op te lossen. En uh, hadden we bijvoorbeeld, hadden bijvoorbeeld een proefmix gemaakt en dan komt dat op een oh, thuis. Ja, ja, ja, en, ja. Uh, en zo waren we maar aan, aan het pielen. En, en, het, en, het, en op een gegeven moment is er, was er een technicus die zei van jongens, ik ga naar huis. huis je wilt gewoon overspannen aan het raken van uh, alles. Uh, uh, kan, ja. Nou ja, goed het in ieder geval. Het was, ja, ja. En, maar ja, het zegt weer niks, want het was wel de grootste hit. Dus ja. waar hebben we het over? Ja, ja. Maar, er zijn maar uh, wat, zeg maar, het, het grote verschil met vroeger was dat je vroeger min of meer met een hele band de studio inging. Uh, ja, ja. Een beetje gerepeteerd dat wel, anders dan ja. kost het je natuurlijk vier maanden studio. Ja. Ja. Maar uh, er ontstond veel meer in de studio. En nu is het heel veel thuis proberen en her je kan ook natuurlijk alle geluiden uit de computer halen die je wil en uit keyboards. Ja. En ja, het, het einde is zoek. Je kan, je kan alles doen. Nou, hoeft, je, er is geen beperking meer. Als je je ideale uh, plaats zou willen maken in, in, met die condities... zou je dat nog willen? Ik zeg, geef me meer studiotijd. We gaan in de studio de, meer improv al improviserend Nou, dat vinden. hebben wij nooit gedaan. We gingen altijd met nummers de studio in... En dit, dat lag al tamelijk vast. Dus er werd niet zoveel geïmproviseerd in de studio. Alleen wel meer samengespeeld. En ja. uh, de, de band was ook bij... Ik bedoel, de gitarist zat er ook bij als de drummer opnam. Ja. Nou, nu is het nu niet meer. Hè? Dat is gewoon, ja... Ik maar produceer het. Maar komt het, ook het. niet zo'n beetje omdat jij de frontman bent? Dat jij... jij... Volgens mij kom jij met de meeste ideeën wel. Ja. ja. Maar goed, met vroeger dan samen met Pim, maar. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dan met z'n tweeën. Ja. Dus ja, maar vroeger had je veel meer dat bandjesgevoel. Hè? Je ging allemaal, het is onzin, het hoeft helemaal niet. Met, maar je ging met z'n allen de studio in. Al was al hoefde je al hoeft hij alleen maar de gitaar te doen. Ja, ja. En dat is natuurlijk uh, uh, het beste voorbeeld van hoe een band zou moeten klinken bij onze platen is, mm -hmm. is World Bad Bouncer. Dat klinkt okay. echt als een ja. als een bandplaat. En die hebben we in ieder geval met drie mensen tegelijkertijd ingespeeld. Soms met de er oh, gitaar okay. erbij. Ja, ja. En die zijn, daar zijn relatief weinig uh, overdubs geweest. Ook omdat we teruggezet waren naar Studio B. <lacht> Want de eerste <lacht> twee verkochten niet <lacht> genoeg. De eerste ja. twee LP's verkochten niet genoeg volgens EMI. Dus toen zeiden ze van, nou jullie gaan nu van de 24 sporen terug naar de 16. <lacht> de <B. lacht> en dan kan je er even langer in zitten, alleen het kost, minder. Het kost ons minder. Ja, ja. Oké, okay. ja. nou, maar dat was eigenlijk een blessing in disguise. Ja. Want dat heeft een hele energieke plaat opgeleverd. Ja, wat leuk. Ja. Dus ja. Maar is het echt zo inderdaad? Dat bandgevoel is een beetje weg. Zo nee, maar dat is, is natuurlijk al, al tientallen jaren aan de gang dat niet iedereen meer daar overal bij is. Dat is ja. Vroeger was het meer een schoolreisje, zeg maar, als ze een plaat Ja, ze bij elkaar zitten. En ja, en, ja. Uh, ja. Uh, ja, en niet ja. dat iedereen zich voortdurend mee bemoeide, maar het was toch wel meer ja. uh, een, gezamenlijk een gezamenlijk ding. Een gezamenlijk product, inderdaad. Ja. En uh, okay. dat is natuurlijk veranderd. En dat... Ik zeg niet dat het beter of, of slechter was. Dat maar mensen individuele werden? Of uh, ja, waardoor zou dat komen dan? Ja. Nu bedoel je? Ja. Nee, maar het is ook de techniek. En, en de techniek feit kan dat, het. Dat, ja, ja. Niet iedereen hoeft ook wel over, overal meer bij te zijn. En mensen snappen ook wel dat het... Ja, uh, ja. ja. Weet je, maar het, ja. Is, het is het kind in die, die snoepwinkel en het schoolreisje. dat ja, Sorry, als je 65 bent... Nee. We gaan nog niet naar huis, nee, nog lang nee, niet. Nee. Dat werkt niet helemaal zo. Ja, dus ja, uh, ja. Uh, op een gegeven moment weet je ook wat belangrijk is en waar je wel bij moet zijn. En, en, uh, en je moet ook, ja. en dat is natuurlijk ook vroeger, ik, ik kon niks uit handen geven. Ik moest overal mm. bij zijn. Nee, ik was natuurlijk wel samen met Pim de producer, maar ja. ik, ik kon echt, de, geen overdub, geen nood werd gespeeld zonder dat ik erbij was. Ja, ja, ja nee? dat kan maar voor. En nu heb ik ja. gewoon de gitaar. Uh, Doe Marcel. Ja. Dit is het de idee, deze partij moet je zeker spelen, en voor de rest probeer je wel oh. ja. en, en dat doet hij. En ja. ik heb helemaal geen behoefte meer om over zijn schouder te mee te kijken van wat hij aan het doen is. Nee, ja, dat is toch heel andere benaderingen. En ja. het is voor hem ja. denk ik veel prettiger. denk het ook. Je ja. moet natuurlijk ja. wel iemand hebben die het kan, hè. je moet niet, niet, geen amateur nee. aan het werk zijn. Ja, dit is een hele goede gitarist. Hij is in de auto die plaat nog zit te luisteren. Hè. Je ja. laatste heb je nu over. Ja, ja, ja hij is fantastisch. Je hoeft ik, ik hoef niks te vertellen, maar dat geldt voor de rest ook hoor. Alleen de zang moet je bij zijn. Dat is gewoon, ja. weet je, daar, daar, daar, daar is zoveel uh, wat kan veranderen. Een adempje, een, een, een klemtoon, intonatie, uh, frasering. Er kan zoveel ja. met zang gebeuren, ja. wat je niet per mail kan afhandelen. Dat gaat gewoon niet. Maar, dus... Uh, ja. Uh, ja. Dus, dus dat, dat, dat is wel iets waar ja. uh, Irene en ik dan samen, wij doen de za zang samen, okay. uh, produceren ja. het samen en um, ja, dat, dat gaat nooit op afstand. Dat, maar, het voelt niet goed, maar een bas de rest, en, ja. een, een gitaar, dat kan je invullen. veel ja. succes, dat gaat helemaal goed. Ja. En bovendien, hij kan het overdoen als ik zeg van nou, uh, dit is niet helemaal de bedoeling. Ja, dan, is, dan, dan doet hij het ja. één keer over en dan is het ja. wel goed, dus ja. daar gaat het ja. over. Nu even een ander nummer. Waardoor Ton Scherbeseel ook is beïnvloed. Hier zijn de Rascals met Good Lovin uit 1966. One, two, three, two, three. We hebben het eigenlijk nog niet over de teksten gehad. Ja. Mm -hmm. En ik heb toch het, uh, het idee dat je, dat je uh, als, als, uh, als muzikus... Uh, ja, eigenlijk wil weten of, of, of bepaalde teksten voor fans... Mm -hmm. het woord fans maar even in mijn uh, iets betekenen. Je hebt veel artiesten die zeggen... mensen komen naar me toe, dit of dit nummer. Uh, en dat blijft hangen, dat weet, dat weet ik uit de verhalen... van, uh, van Hardy Jackers toe tot... Uh, uh, tot, tot Rob de Nijs. Uh, heb jij ook op die manier... Het, uh, besef hoe je mensen bereikt... met jouw teksten? Nou, ik krijg natuurlijk wel reacties. Ja. Maar... Um, bij ons en bij mij zeker... Uh, de teksten hebben vaak... Me meerdere lagen. Hè? En ze zijn natuurlijk in het Engels... dus niet iedereen... Klopt, uh, ja, het is wel een verschil. Ja. Zit, er zit wel een, een, een, een ja. soort afstand in uh, ja. Ja, ja, ja. wat dat betreft. Maar uh, ik vind het altijd belangrijk wat mensen eruit halen. Niet dat ik erin stop. Ik, wat ik erin stop, moet voor mij kloppen. Maar ik ga er helemaal niet vanuit dat mensen dat ook precies zo eruit halen. Uh, er zitten bepaalde lagen in en bepaalde uh, organische verbindingen en, en uh, zeg maar van het één. Uh, komt bij mij het ander in een tekst? Hè. Ik weet van tevoren vaak niet eens waar ik het over ga hebben. Dan ja. heb ik een titel, denk ik, ja, ja, ja. En dan begin ik te schrijven, en op een gegeven moment, na een paar zinnen, oh, daar gaat het over. Dat is heel gek. Net ja. alsof ik een, uh, ik vergelijk het altijd met, uh, met het uitpakken van een beeldhouwwerk. Je, je hebt een blok steen, ja. dat zijn dan al, als woordenboek, zeg maar, alle woorden die je ja. hebt. En op een gegeven moment, je begint te bijtelen en op een gegeven moment, ah, ja. dat gaat het worden. En zo maak ik mijn teksten. Je hebt uh, niks voor ogen. Nou, soms wel hè, soms ja, word, tuurlijk, ja. er is een ja, nummer ja. op een nieuwe plaat. Uh, maar maar het, ik, uh, dat heet uh, The Races Head Goodbye. en dat ik had de uh, mm -hmm. titel had ik. Ja. En ja, dan weet ik al, nou, dit is dus een, een tekst die gaat over twee uh, over mensen, mensen die uit elkaar uh, raken. Ah, hè? Ja. Uh, uh, alleen, het wordt niet benoemd. Het, uh, die, die, de ik-persoon in deze uh, tekst, ah, okay. die weet. Ja. Door de manier waarop ze iets zegt, dat het voorbij is. Maar het wordt niet zo één op één. Uitgesproken uitgesproken. Ja. En dat vind, ja, ja. Ik, dat vind ik het mooie aan tekst. Je kan ja. dus indirect wel duidelijk maken waar het ja. over gaat. Maar uh, uh, nogmaals, dan is het nog steeds belangrijker wat de mensen eruit halen dan wat ik erin stop. En ja. dat hoeft niet hetzelfde ja. te zijn. Maar ja, dat, want heb jij, word jij, uh, zowel door tekst als door muziek.. Geroerd, als jij dingen zegt van die dingen inspireren mij, die vind ik goed. Heb je ook echt tekst Nou, meer door, meer door muziek. Maar ik vind tekst wel heel belangrijk om, t, om het zelf te schrijven. Het is voor mij ook een soort puzzelstukje... Hè? Ik, ik gebruik vaak... Uh, Irene en ik schrijven vaak samen in rockopera's. Want Irene heeft een hele andere manier van schrijven dan ik. Die wil echt weten waar is het begin, wat is het einde, waar gaat het over, waar gaat het naartoe. Ja, ja. En dat is heel concreet. Ja. En, ja. En, uh, dus die, sa en, en die samenwerking gaat op een hele andere manier. Maar zoals ik schrijf, ik ben vaak aan het pilop, piano. En dan heb ik een zinflattertje en dan weet ik niet waar het heen gaat. Dat kan ik niet uitleggen. Okay, ik ja. Dat moet bij mij rijpen. En op een gegeven ja. moment... Oh, dat is het. En dan, ja. dan komt het volgende. Maar dat is een heel ander proces... dan dat je een rockopera hebt met een, met een verhaal. En een begin ja, en een middenstuk duidelijk. en het einde. Ja. En dan denk je van... Ja, ja, we hebben nu nog niet de dood van die en die. Die hebben we nog niet. Ja, ja. Dus er moet ja, nu een ja, nu nummer maar. komen over de dood van die en die. Ja. En dat is heel concreet. Ja. Hè? Maar uh, ik ga veel in, veel in mijn eigen teksten... veel intuïtiever te werk. En er zitten een aantal lagen in. En... Uh, ja, ik hoop dat mensen die eruit halen, dat is lang niet altijd het geval, maar dat geeft niet. Nee, nee. En uh, ik heb wel eens ge ge gelezen over, uh, op een gegeven moment was een heel mooi, Frits Pits. Die had toen een, een raadseltje, een, een, een, een, een competitie of een prijsvraag uitgeschreven uh, tijdens Phantom of the Night. Dat was Root Queen. Screen, had hij heel erg gepromoot. Okay, Mede ja. door hem is het een groot succes geweest. Hij draait draaide iedere ja. avond. Op een gegeven moment kwam die plaat uh, in de top 10, die uh, LP. Ja. En toen schreef hij een prijsvraag. Schrijf een, uh, een recensie over kayak en, en over de muziek en over de teksten. Ja. En toen kreeg iemand uh, die schreef: uh, Ja, a First Signs of Spring. Dat gaat over een vogelverschrikker in de winter. <laughs> Oké. Okay. Okay, ja. En dan is, maar dat vind ik dus wonderlijk, want zo iemand is, is wel geraakt door dat nummer. Ja. Maar het heeft helemaal gaan. niets te maken met wat, waar het nee. over gaat. Nee, nee. Ik nee. vind nee. het wonderlijk. Ja. ja. En uh, uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk fantastisch, je ja. uh, ja. uh, uh, ja. Waar haalt hij het vandaan? Moet je accepteren hè, dat dat zo dat, dat zo overkomt, zo vertaalt. Ja. ja. Nee, dus je kan ja. niet voorspellen wat mensen uit jouw nee. uh, teksten en muziek trouwens ook uh, niet halen, want ja, ik merk gewoon dat veel receptjes zijn natuurlijk oppervlakkig gaan denken van ja, je hebt gewoon niet gehoord dat ik, wat ik wat oh, erin heb in in er gestopt. Het heen. Heen. En, ja. uh, maar zou je, dat is eigenlijk misschien wel een persoonlijke vraag. Ben jij een spiritueel mens? Vind je dat zelf? Of is het nou, in, in zekere zin, want ik denk wel heel erg, ook in, in, in metaforen en in, in, in, in uh, verbanden, zeg maar, die je, die je gaat leggen met. met uh, uh, in dingen die gebeuren ja, dat en ja. dat niet alles is te verklaren hè, en daar ben nee. ik ook helemaal uit. Maar uh, ik geloof niet in God of zo, helemaal niet. Nee, nee. maar er is iets. Ja. Nou, weet ja. ik ook niet. Ja. Ik ben, ik zeg alleen, ik zeg niet dat er niks is. Ik weet het gewoon niet. Ja, ja. Oké. Okay. Maar ja. stel je voor, dat dat vind ik altijd een een een, een een een mooie vraagstelling. Stel je, er is een nummer op nieuwe plaat, die heet Mystery. Even yeah. zitten luisteren. Ja. Ja. Nou, ja. Het ja. gaat dus over... Ik vind het op zich niet zo leuk om teksten uit te leggen, maar goed. Uh, want dan ga je een deel te verklappen. Maar dat gaat dus over... Nou ja, het is eigenlijk één op één. Uh, het mysterie, leven is een mysterie. Ja. Dat kan je met de religie kan je dat niet uitleggen. Ja, je kan het wel willen uitleggen, maar het lukt je niet. Maar met, met de wetenschap ook niet. Hoe ver nee. je ook komt met die wetenschap, het gaat je gewoon niet lukken. Stel je voor dat je op een gegeven moment zegt... Oh, zit het zo in elkaar? En dan ja, dat is wel fascinerend. Want die onzekerheid die drijft ons voort, natuurlijk. die twijfel natuurlijk. Dat is, ja. ja. En uh, stel je voor dat je op een gegeven moment uh, uh, Hal Steven heeft zo'n prachtig uh, ja dat dat hij naar boven gaat. Van, en, uh, oh, ja. dus daarom en de oorlog en die ellende. Oh, dus daar was het voor. Ja. Dan gaat hij naar boven en dan gaat hij god opzoeken en die legt hem dat alles uit. Hè? Die ja. legt alles uit. Oh, dat een sterk, sterk, sterk. Briljant. Maar goed, dat is een beetje, dat ligt ook een beetje, maar dan wat wat op een ja, wat zachtere ja. manier ja, ja. Uh, Ter grondslag aan uh, aan dit nummer. Maar uh, en zo zit ik ook in elkaar. Uh, uh, ik, de drijfveer om, om de verklaring te zoeken die is er, maar ja. ik verwacht niet dat ik, hem ooit, dat ik het ooit zal snappen nee nee, maar jij komt toch ook met heel veel mensen in aanraking uh, ja. heel veel creatieve mensen ja en, uh, uh, zijn er dingen die je daar ook uh, die je gedachten echt verdiepen, zijn er dan mensen die jou echt uh, daarin verder brengen Pim en ik hebben zoiets, we, we hebben het heel vaak over het uh, universum, over uh, thema's. Uh, van er is meer dan, maar uh, is dat bij jou nog een ben, deel? Zijn er mensen die jou veel. daarin inspireren? Nee, nou ja, insp nou, binnen, nou, binnen de band hebben we het meestal over muziek. Ja. ja, ja, ja. En ik lees graag erover, hè, dus wat dat betreft. Uh, maar binnen de band is het niet zoveel. Uh, uh, ja, en ik ben ook een hè. dus ik. ik, ik, ik ja, wat je al zei inderdaad. Ik los het ja. graag ja. alleen op, ja. zeg maar. Of niet? Ik los het Ook graag goed. op, ja. ja. Maar, uh, ja. nee hoor, maar dat is... Een, we hebben niet zulke heel diepgravende gesprekken. Nee. Het gaat over, over de muziek. En ja, het punt is... Kijk, als we nou zouden toeren... En je zit twee ja, weken nog in de bus... Ja. Ja. Ja. Ja. Dan is het anders. Maar we, ja. komen, we zijn om twee uur... komen Dan gaan we naar de zaal toe. Ja. Nou, dan gaan we soundchecken. Nou ja, dan wordt er wat gegeten. Ja, ja en dan, dan, dan na, na het optreden heb je geen puf meer. Nee. Dus uh, het is een, hele, ja. Heel, ja, eigenlijk een heel beperkte manier van uh, met elkaar omgaan. Maar aan de andere kant, het, het werkt wel. En, uh, maar ik heb dat soort gesprekken al wel meer gehad toen met Campbell speelde. Toen ben ik echt, zijn we echt met een bus we, door Europa getoerd. Ja, ja. En dan heb je het wel wat meer, meer ook, ja. dan nog, dan nog, denk je van, dan heb je toch 24 uur met, met, met elkaar, uh, uh, breng je door en... Wat, wat zeg je nou eigenlijk in, in die hele lange ja, tijd? Is het ook weer voorbij. Ja. Ben je ook weer ja. voorbij of je gaat slapen en ben ja. moe en uh, het is ja. een reis. Je bent uitgepraat, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar ik vind, het, ik, ik, ik vind het eindeloos boeiend. en ja. uh, het, het is zeker, een, uh, uh, dat spirituele is zeker wel een, een, een, een bron van, van inspiratie. Maar het, is, ja, het is indirect. Het is een indirecte inspiratie die, ja. Ja. Uh, die mij wel drijft, ja. ja. Ik heb gisteren nog een esoterische uh, avontuur gehad. Een klankbeleving. Mocht ik op een matje gaan liggen. Dan gingen ze op of allerlei uh, ja, die klankschalen. Alexander van leeftijds. Bremen? Nee, dat was oh. bio Unity in Sandvoort. Dat ja. was toch wel een ervaring. Dat was wel apart. Okay. Ja, ik ben ja. zelf niet zo esoterisch, maar ik probeer het wel. Ik probeer ja. wel voor open te staan en zo. Dat, ik word er altijd dat... een beetje lacherig van. Ja, probeer ja. wel, ja. ja. ja ik, ben daar heel, ik ben zo relativerend ja. dat ik daar ik een moek ga lachen. Moe, moe, ja, jij zit in het kamp van Joep. Joep van <laughs> nou, Hek. ja, misschien wel, ja. ja. Die, die heeft daar ook uh, ja. vrij uitgesproken mening over. Ja. nou, hij is dat uitgesprokener dan ik, denk ik, Hoewel. Ja. Maar, um... Het is een vak natuurlijk om daar grapjes over te maken. Ja, ja, ja, maar ik, ik ja ik ik word er ook uh, gebruikt blokfluiten. noem ik het altijd, zeg maar. Dat is Harry Jacks volgens mij. Ja. Maar uh, dat gevoel heb ik ook wel een beetje soms. Okay. Ja. Ja. Ja. Gathering facts and figures, observing a world that sparkles, shines, and glistens at a distance, where dogmas and principles no longer matter, but together, is meant to the ground. Still alive, still alive, still alive. Feeling the fruit of knowledge We've barely begun to even scratch the surface like in circles of orbiting stars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 Juist niet. Ja. Of uh, op of, of, of plek zetten. Of in context. En uh, ja. daar gaat het om. Daar schrijf je de teksten niet. De alleen puur de muziek. Hè? Nee, nee, ik krijg de nee. teksten van hem. Oké. Okay, ja. Ja, ja. En uh, ik, uh, meestal dan kom ik naar de treyouts toe. Hè. Als hij ja. bezig is. Dan heet, begint hij met twee A4'tjes in Pepijn. En dat bouwt zich dan langzaam op. Naar, uh, naar de grotere zalen. En na drie, vier maanden is die show klaar. En in die tussentijd uh, wordt ben ik gestoken de muziek, teksten. En dan schrijf okay. ik de muziek en dan probeer ik wat. En soms werkt het, en soms soms het, werkt het niet en ja, dan ja. bedenk ik wat anders. Ja. Is het prettig werken met hem? Ja. Ja? Ja. ja, het is al sinds 4, 85. Ja, het is al een dus, tijdje, uh, al de ja, shows. Ja. Ja. Ja. Ja, dus we hebben weinig woorden nodig. Hè. Ja, en, uh, ja hij, wel, hij weet gewoon heel goed wat hij wil, maar dat vind ik prettig. Ja. Ik, kijk, ik, ik vind geen enkel probleem om in een dienende uh, positie te zitten. Nee. Als ik maar duidelijk weet waar ik aan toe ben. Ja. Nee? En, uh, maar dan moet hij toch wel enige musicaliteit hebben natuurlijk. omdat heeft een beetje. Hij, heeft het, hij bedoel je. Ja, hij. Ja, ja, hij heeft een hele merkwaardige muzikaliteit. Oh. Bij sommige dingen uh, maak ik een melodie en dat krijgt hij nooit voor elkaar. Okay. Dan denk ik van ja, wat is hier nou moeilijk aan? En andere liedjes, die zingt hij dan in één keer weg.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 Dat is het enige nummer wat ooit uh, als kruisbestrijving heeft gediend. Okay, dat is een ja. nummer dat ik geschreven voor uh, de voorstelling Omdat de Nacht. Met, uh, met die zangeristen bij Lotte Horlings. En uh, um, het was eigenlijk voor haar geschreven in de, in de try-out periode. Ah, okay. ja. En uh, dat nummer heet Bang. Dat staat op Annie Robert hier. Mm -hmm. en, uh, maar dat viel af. Ja. En uh, toen is het blijven liggen. Ik denk... Dat ik een leuk nummer. Ja. Ik ga het gewoon voor Kaart doen. Hè. Dat is ja. op zich een heel leuk. Uh, ook geen typisch nummer, hoor. Nee. Maar uh, um, dat, dat is het enige nummer wat, wat als kruisbestuiving heeft gewerkt. Voor okay. de rest zijn het ja. echt twee verschillende werelden. Ja, en, ook, ja. Uh, ja, Nee, Joep is duidelijk en dat, ja. dat vind ik prima. Dus, uh, ja. en ik maar het weet is ook dat een andere manier van muziek maken, denk ik. Jij ja, zit een beetje achter Joep, denk ik. Hè. Het publiek is anders. Ja, ik speel het, niet zo vaak soort... mee hoor. Ik heb, ik heb wel meegespeeld, maar dat is steeds minder. Oh, okay. Want hij, hij heeft een andere muzikant die, uh, die speelt verschillende instrumenten. Oh, ik dacht je nog steeds. Die, uh, te zien. Ja, ja. ja okay, maar okay. Uh, in de laatste paar jaar, ik geloof dat ik drie jaar geleden voor het laatste oude jaar heb meegedaan. Dat is drie weken, dat is te overzien. Want het is, het, is, het is heel lang hoor, 250 ja, weerker, shows. Ja. Nou, het is niet zozeer hard werken, alleen als muzikant zit je te wachten en te wachten en uh, weer twintig minuten niks en dan weer uh, weer een liedje en dan ja. weer vijf minuten niks en dat is gewoon je komt niet op gang dus okay. het is veel zwaarder ja. dan dat je de hele avond doorspeelt ja ook nooit meer stilgestaan nee. Nee, nee je, je kan nee. ik, ik nee. weet het van, van Rens van der Zalm die, die speelt ja hij vindt het leuk om te doen en het is natuurlijk die is heel fijn het is dus een fijne ploeg uh, ja. je staat altijd voor volle zalen uh, je hebt goede ja. omstandigheden goed eten, als het moet ga ja. je in hotel niks, geen probleem maar ja, dat spelen, je speelt maar zo weinig, een, je speelt 20 <laughs> minuten op, op 2,5 ja. uur ben je bezig ja, dat is waar. En, uh, ja. dus je komt nooit op gang dus het nee. is heel zwaar voor een muzikant eigenlijk Terwijl het lijkt niks, denk ja, Ziet Hij nou te doen, een uh, liedje weg en daar uh, kan weer wat anders gaan doen. Maar uh, <laughs> ja, ja. Ik, heb keer, ik heb, heb dat dus echt. Een, een, een enige, de enige keer dat een zaal om mij gelachen heeft, <laughs> dat was we speelden in een uh, carré met Joep en we hadden echt, geloof ik, al 200 voorstellingen gedaan. En er waren twee nummers achter elkaar die. Uh, uh, het is te kort om te blijven zitten, er zit een scherm tussen, dus ze zien je niet. Nee. Maar uh, dus als het licht aan gaat, zien ze je weer wel. Maar goed, in die tussentijd gaat dus het licht uit en. Uh, op de automatische piloot. Ik ging weg tussen die twee nummers ja. en uh, ik ging gewoon naar boven de foyer uh, krantje lezen en op een gegeven moment ik, door de monitor de liefde en dat was mijn cue. Ze <lacht> haast naar beneden. Echt ik heb binnen uh, 0,8 seconden heb ik uh, twee trappen afgelopen en ik kwam bij zo het podium op te komen, in het volle licht. Het volle met mijn handen vooruit naar de toetsen, ja. dus dat is echt uh, niet zo dik ja, in. Achteraf zit natuurlijk ontzettend leuk, maar ik kon wel ja. door de grond zakken op dat ja, moment. Ja, ja. Ja. Maar, dus, maar dat om, alleen maar om aan te geven dat ja. je, ja, het, het is zo ja. makkelijk om die routine, om daar in die routine ja. te vervallen ja. en alert te blijven. Ja, dat is moeilijk. Dus, uh, ja. uh, maar dat gebeurt nooit meer, kak je melden. Maar daar is, ja, je bent dienend. Als muzikant ben je dienend. En ja. uh, ik snap Joep ook wel dat hij maar met één muzikant wil. Want er zitten, er zitten vier heigende muzikanten achter je ja. die willen spelen. En oh, uh, dat is dus een beetje topzwaar geworden, ja, weet klopt. je. Want dus dus ja. dat, daarom heeft hij voor één muzikant gekozen. En uh, ja. Nou ja, dat doet Rens prima, dus ik vind, ja. ik vind het goed. Zolang ja, ja. ik mag schrijven, ja. Ja, je hebt het uh, Queen opgetreden, dat is natuurlijk ook ja. wel leuk. Dat ja, ja dat is wel ja. een, uh, ja. een pijnlijk verhaal zelfs. Oh, pijnlijk. Ja. Ik, uh, wij speelden met Queen in het uh, congresgebouw. Uh, als, ze waren net opkomend, zeg maar. en was, uh, ja, We hadden dezelfde platenmaatschappij, de IMI. En dus die hadden op ons een dubbelbil gezet, zeg maar. Wij ja. speelden wel eerst en ze waren officieel hoofd, denk ik maar goed. Wij waren hier bekender dan Queen. Dus wij speelden in het uh, congresgebouw en uh, we deden het voorprogramma en... Uh, nou, ze waren al niet zo heel erg uh, royaal met licht en geluid. Het was echt wel een gevecht yeah. tussen onze ploeg en de ploeg van, van Queen. Okay. Dus, uh, nou goed, we, we deden ons ding. En ik denk, nou, nou, komt Queen. En ik vond het uh, Killer Queen vond ik fantastisch. Hè? Yeah. En Bohemian Rhapsody was nog net niet uit. Nee. Volgens mij speelden ze dat, dat die avond het ja. voor de ja. eerste of ja. zo. Ik vond het, ja. Killer Queen fantastisch. Ik denk van, nou, dat gaat het worden. Nou, ik vond het helemaal niks. Ik vond het echt, het was van dik hout, zag mijn planken. En het Killer Queen hadden ze. Alles kwam van band. Al die koortjes, Ja, natuurlijk konden ze die niet live doen. Dat snap nee. ik ook wel. Nee. Maar het was een ontzettend slecht geluid. En ik heb Freddie Mercury hoog, hoog zitten. Maar ik, ik, ik kon er echt geen nee. chocola van maken. Nee. Dus op een gegeven moment raakten we afloop, Raakten we uh, in gesprek. Ik had, uh, uh, kwam met die drummer Roger Taylor kwam een keer. Hij zegt: uh, wat vond je daarvan? Ik zeg: uh, fantastische lichtshow. Ja, dat kan, nee, dat kan niet. Het gesprek was heel snel afgelopen, ja. heel gek, ja. ja. Ja, nee, ik kon niet zeggen, zo, ja, ik had ook gewoon zeggen, ja, te gek, geweldig. Ja, wat. natuurlijk, ja. Maar ja, maar ja dan ben ik eerlijk, gewoon ja. zo bot dat ik dat... Ja, dat... ben je wel een beetje. Ik hè? was te eerlijk. Te eerlijk, ja. ja. Een eerlijke Hollander. Ja. Ja. Nou, nee, ik weet ik, ik probeer dat best wel aardig in te kleden, maar ja. ik had ook niet verwacht dat hij die vraag zou stellen. Nee, ervan? Ik vind het wel een mooi nummer. Ja. Killer Queen. Killa Queen ja, fantastisch. Ja, ja, ja. Maar live kwamen we niet uit de Het was gewoon nee. uh, het ja. ontzettend uh, echt van dik zag met muziek dat uh, ja. uh, optreden. En, uh.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 She spoke just like a baroness Middleman, mm -hmm. trying to and down your gate She killer, killer. Then again incidentally She's a killer, that way queen Love you came naturally from Paris Because she couldn't care less, fastidious and precise She's a killer, queen, gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Pussycat Momentarily out of action Temporarily out of class She absolutely tried She's out to you She's a killer Green gun body Dynamite with a laser beam Galaxy to prototype And it's hard Recommended other price Insatiable and appetite Wanna try Wat vind je, vind je het leukste om te doen eigenlijk? Het schrijven. Het schrijven, ja? Het bedenken, ja. Het, door het creatieve proces. Het ja. optreden niet zo. Nou, dat zeg ik niet. Oké. Okay. Maar uh, uh, daar hangen gewoon wat fysieke ongemakken aan, zeg maar. Het is gewoon, het is zwaar. Uh, ja. In Nederland wel. Het is niet zo dat wij uh, uh, in een bus stappen en... Uh, kijk, wat ik met Kremmel doe. En de laatste keer met Kari trouwens ook... Dat was prima. Je stapt in een bus en je wordt afgeleverd op de plaats van bestemming. En dan ga je spelen. En je gaat weer weg. Ja, ja. En je slaapt in die bus. Ja. Maar in Nederland, zeg maar, de gemiddelde toer in Nederland zijn 15 optredens. Ah. Nou, dan ben je gewoon, dan ga je s'middags om twee uur weg met je zakie. En dan ben je s'nachts om twee uur terug. Ja, natuurlijk. Je moet alles sjouwen. En, en zo. Nou ja, goed, ja, daar ja. hebben we wel mensen voor. Maar ja. joh, moet je, je bent er toch bij. Je bent ja. uh, je, je, je soundchecken. Het is toch wel gepiumerd hier met de spullen. Het staat hier goed. Ja, even help even. En, uh, ja, ja, je je ja. bent er toch ja. mee bezig. Ja. Af, af, uh, uh, ze helpen dan ja. wel met het in je auto doen van, van je rommel. Tuurlijk, ja. ja. Maar het is gedoe. Het is gedoe. Je bent echt gewoon uh, op, zeg maar, om twee uur ja. s'nachts. Dan maar heb maar je twaalf toch, uur gewerkt. Het is toch een gigantische kick? Het spelen wel, maar, ja. dat, is maar dat is maar twee uur hè, van twaalf. Ja, ja. Ja, de rest waar, ben je, ja. dan rij je naar Groningen. Ja, <laughs> ja. ja, ja dat is waar. Ja. Dan ben je al vier uur mee kwijt, heen en ja, weer. Ja. heb je nog niks gedaan. Ja, nou, blijf je blij zijn dat je niet in Amerika zit. Hè. Dat is nog ver, ja, nee. Maar dan ga je met de bus. Je gaat niet van New York naar... L L nee, dan ga je niet L rijden. Ja, nee, dat is waar, ja. ja. Dus, ja dan word je we gereden. Ja. Dus, ja. Ja. Nee, maar goed, kijk, als het logistiek uh, goed geregeld is... Ja, dan kan je en, en je hoeft niet te veel te doen, behalve het spelen. Want mm -hmm. dat is essentieel. Dan is het goed te doen. Ja. Maar de gemiddelde Nederlandse tour is niet leuk. Nee, nou, het spelen is leuk, natuurlijk. Ja, ja. ja. Daar doe je het voor, als ja. de helft daarvan. Want je, natuurlijk. Hoe maak nu voor, een plaat? Ja. Ja. Maar het is niet af. We, er moet nog een, een ja. tour komen. Ja. Ja. Ja. En, nee, uh, nee ja. dus, uh, dat is Nederland. Klopt. Dat is veel. Nou ja, nee, het is nu met veel... corona zo. Dus, uh, ja. ja, normaal gesproken hadden we nu ja. wel, uh, was er iets geregeld. Maar. Ja, nog geloof ik ook. Je moet het toch gaan promoten, ja. ja. Maar doe je dat niet via je internet of zo? Ja, ja maar dat is ja, niet dat de hel. Ja, dat, was... ja, dat, is, dat, is, dat scheelt zoveel uh, wel, bereik en, en, en, en verkoop. Ja, je, heel veel mensen die wachten tot, je, tot ze je live gaan zien. En dan kopen ze. We, we verkopen zo 60, uh, 50, 60 albums uh, op een avond. Ja, ja, ja. ja. Ja, die merchandising is heel belangrijk. Ja, en je, dan, ja, ja. je trouwens meer aan t-shirts dan aan, aan, aan platen trouwens. Ja, dat is belachelijk. <laughs> ja. die, die, die, die koop je voor 2,50 in en die verkoop je ja. voor 20 euro. Ja, tel uit je winst. Ja, het is ja. gewoon... Uh, ja, ja. Ik, ik ja, t-shirts gaan verkopen in plaats van albums. Ja. Ja. De marge is iets groter. Maar goed, dat is natuurlijk uh, geintje. Maar uh, ja. nee, maar het... het, het, het, het, het uh, als er iets is wat mij stopt met optreden... dan is het de fysieke ongemak. Ja, mee. oké. Absoluut. Voort, ja, ja. Ja, niet omdat het ja. niet leuk is om te spelen. Nee, natuurlijk niet. dat is het nee, leukste. Ja. Ja. Ja. Maar ik gehoord, moet ja. ik kiezen, ja. dan kies ik het schrijven. Toch nog even wat je nou als muzikus, als, uh, als gelouterd muzikus uh, echt veel voldoening geeft. Hè? Ja. Dus uh, we hebben het gehad over What fans... Die, uh, we hebben over die teksten gehad. <coughs> maar zijn er dingen... Uh, is is uh, welke dingen geven jou dus in muzikaal op zich heel veel voldoening? Zijn er bijvoorbeeld coverversies van jullie nummers gemaakt, of zijn er dingen ja. die jou geraakt hebben in de positieve zin? Die zeggen van, hé, hey, kijk eens, ik krijg die erkenning. Mensen die ja, onze ja, muziek ja, ja, ja. komt wel aan. Nou, ja, wat ik wat ik uh, uh, wat mij het meest bevrediging geeft is als ik merk aan de reacties van mensen dat ze iets hebben begrepen, dat ik dat ik en dat ligt niet aan hun intelligentie of mijn intelligentie, maar dat ligt eraan dat, dat ergens is in de communicatie iets goed gegaan. Hè, tussen mij en, en de luisteraar. En ik denk van: ah, door wat je nu zegt, begrijp je de essentie van wat ik heb willen zeggen. Met alle fouten die daarin zitten en, en technische onvolkomenheden enzovoort. Enzovoort. Hè, want. Uh, ja, er, er kan heel veel misgaan tussen de, de, de eerste noten die je componeert... en de laatste noten die je speelt live, zeg maar. Er kan een hoop uh, uh, in de communicatie misgaan. Uh, sommige nummers komen niet... er komt niet uit wat je hoopt als je het schrijft. Hè. En, uh, en als je dan merkt dat mensen het toch begrepen hebben... en toch geraakt worden door die bepaalde noten... door die akkoorden of door die teksten... ja, dat geeft voldoening. Dat, en, uh, uh, wat ik wel heel grappig vind om te noemen, ik krijg ook voldoening van. Er zijn heel veel versies van uh, Router Screen op internet, je moet maar eens kijken. En oh, dan ja. moet je vooral ja. kijken bij de Indonesische afdeling. Ja, er zijn heel nee, veel covers van Router Screen in het Indonesisch, het Maleis. Maleis. En uh, dat heet Tertingual di Malaysia. <laughs> en uh, daar is een Indonesische band geweest, Dewa 19, en die heeft dat nummer gecoverd. Dat is alleen piano met zang. En dat hebben ze vrij goed gedaan. Ik, ik heb er nooit helaas één cent van gezien, maar dit daar zeiden. Alles beneden Griekenland is uh, verloren, zeg maar. Uh, maar het is, dat is best wel groot geworden daar. En uh, het grappige is dat daar dus heel veel mensen, veel meer dan in Nederland... Uh, ook hun versie daarvan op dat YouTube kan, hè? Dat hebben gezien. Dat is ineens er ergens aard. Zoals Hans Dulver in Japan ineens, uh, Maar heel en, groot en was. En de ja. meest krakke, versies. Je weet niet wat je hoort. De, en uh, iemand die het, die het op een op een hele kapotte gitaar aan het spelen is. En, en uh, uh, de tekst verslagen verkeerd verstaan. En, en, uh, het is werkelijk, het beroert zo slecht. Maar het raakt je dan wel. Want Tuurlijk, aan, aan de ja. andere kant van de wereld zit dus iemand... Ja. die geraakt is door dat wat jij ooit hebt bedacht. En die ik doet denk, dat in zijn eigen krakkemikkige manier. Eigen ja, ja. Legt hij zijn hart daarin, ja. En als Tom Scherpenzeel nu en naar Maleisië gaat, om daar als persoon, uh, dan word je als held ingehaald, denk ik. <laughs> ik weet dat niet of ze weten dat ik dat, je... dat geschreven heb, want ze, ze nou, kennen nou, oh, ja, oh. ja, ja, Nou ja. Ik merk wel dat ze dat de naam Karik dan heel veel, heel veel voorkomt in die reacties op YouTube, maar ja. in principe is het een Maleis nummer met een Maleisische teken ja. ja. en. Um, maar hoe beroerd die, die uitvoering ook is... het ontroert mij weer. Ja. Dat ik, er is toch iemand aan de andere kant van de wereld... is geraakt door wat ik ooit heb geschreven. Ja, ja, en dat, dat vind, ja, ik, ja. Dat vind ja, ik... Bijzonder. Ja, ja dat vind ja. ik heel bijzonder. Ik zeg niet dat ik het alleen daarvoor doe. Dat gaat wat ver, maar het is wel... Ja, het, het, ja. Ja, het geeft een goed gevoel. Ja. Er is ook een variant, uh, daarop wat je nu zegt. Wat uh, mensen van hun vroegere werk zeggen dat ik dat geschreven heb. Van, uh, heb kun je terugkijken? Ja. Zeg maar, dat, dat is eigenlijk wel... Uh, weet oh, je als, mooi, als waar, even dat het even buiten jezelf kan zeggen... dit is wel heel goed. Heb ik dat geschreven? Ja, dat heb ik wel een beetje... af en toe bij nummers waarvan ik denk... Goh, hoe, hoe kwam ik erop? Ja, ja. Uh, ja, dat is het moment van inspiratie... wat je nooit meer na kan doen. Hè? En dat zal ik misschien over twintig jaar... als ik er dan nog ben hebben van dingen die ik nu heb en je weet je, dit, dat heb ik van dingen van vorig jaar al dacht van ja hoe, hoe uh, niet dat het allemaal briljant is maar hoe kwam ja. ik daarop hoe uh, hoe is dat idee ja, ja, ontstaan ja. ik kan ook niet uitleggen hoe dat maar, werkt maar, nee? ja. dus uh, maar ja de tons van 1973 was natuurlijk wel iemand anders dan de tons scherpe van ons meer ja. ja dus wat dat betreft ja je, je, je kijkt ook naar iemand anders in een ja. en het is wel één één ...een glooiende lijn geweest uiteindelijk... zeg maar ...met wat hobbels en zo... ...maar uh, het is in wezen nog wel dezelfde identiteit... ...maar het is toch... ...ja, het is veranderd natuurlijk... Eigenlijk. ...natuurlijk, je hebt ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dingen niet meegemaakt... ...en je doet dingen voor het eerst... ...ja, ja klopt ja... ja. ja. ja en, uh, ...maar die onbevangenheid... Dat, uh, ...dat is iets wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden... Ja, ja, ...naarmate we beginnen, je ouder ja. wordt... ...wordt dat steeds belangrijker... ...omdat je uh, moet Welk proberen om wordt. niet in herhalingen te vallen... ...en dat ja. je toch probeert... Iets te maken wat je hiervoor niet hebt gedaan. Ja, ja. En, uh, ja, dat zal steeds moeilijker worden, denk ik. Ja, ja uiteraard. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En toch is je productie hoog. Want je bent alweer aan het, uh, aan het, volgende, aan het eindmixen voor je volgende project. Dus ja. je zit in een goede ja. flow. Op ja. Ik denk altijd, nou, nou, uh, nou, nou ik weet wat ik nou moet. En dan, een half jaar verder dan blijk ik het ineens heel goed te hebben. Dus, ja. Helaas moeten we gaan afronden. Ton, hartstikke bedankt voor dit goede en leuke interview. Na nog wat laatste vragen en antwoorden... sluiten we af met Starlight Dancer uit 1977. Luisteraars natuurlijk ook, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Nee, mijn muzikale hart ligt... ben ik eigenlijk gaan ontdekken in de loop der jaren in rond 1600, zeg maar. Toch wel, ja? ja absoluut, ja. Ja, ja. En wat is daar mooi aan? De muziek. Ik, zou, ik denk niet dat ik toen had willen leven, want uh, nee, uh, het was nee. niet... Uh, het was toch een stuk gezonder nu, zeg maar, ja, allemaal. Zeker. En uh, comfortabeler. Maar uh, de muziek uit die periode uh, spreekt mij ontzettend aan. Oh. Er zit een enorme uh, puurheid in van, van harmonieën en melodieën. En, uh, uh, okay. Ik, ik ja, merk ja. dat ik harmonisch daar heel erg mee verwant ben. En de hoeze? Wie maakt de hoeze? Uh, dat, dat zijn allemaal ja. mijn eigen ideeën, ja. Oh, eigen ideeën. Leuk. Ja. Ja. ja, ik heb wel mensen ja. nodig die het die er een hoest van maken. Ja, ik ben, okay. geen, ja. uh, ben geen grafisch ontwerper. Nee. Maar uh, dat idee van dat, dat schild en die, die dubbele zwaarden en, en die ja. lettering, dat is allemaal van mij. Okay. En uh, in, in, is die open? Jij ja, is open, hè? Ja, nou ja, de binnenkant zie je allemaal allemaal uh, illustraties uit de uh, uit de boeken Ja, is het boekje uit. inderdaad. Ja, dat, ja. Uh, daar kan je het aan herkennen. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, dus om, dat, om het echt uh, een, een context te geven. Ja. In ja, het is ook goed dat je overal de, de teksten bijgeeft. Ja, dat vind het, ik. Ja, ja. ja, want je verstaat ja. ook niet alles. Dus, uh, uh, en ik vind ook als je teksten wil meelezen, het is prettiger dan dat je zit te pieken. Wat, wat zegt ja, je nou eigenlijk? Ja. En, uh, maar kortom, je bent wel Mr. Kayak. Samen met Kim natuurlijk toen de tijd maar. Nou, Wij waren Mistress Kayak. Ja, nou, ja, ja, ja. ja, ik uh, ja. Ja, Kajak was soms onder mijn nu niet geweest laten we eerlijk nee, zijn maar dat geeft nee. niet ik bedoel dat, uh, dat dan sta ik ook helemaal niet zo een zo op breed. voor ja dan sta ik me ook helemaal niet op voor het is gewoon uh, dat heeft en uh, die letter maar met camel hetzelfde op een gegeven moment ben je degene die overblijft en uh, ja ja ja uh, de, de helft gaat weg uh, uh, en dan gaan mensen dood en uh, ja. uh, het is net het echte leven zeg maar uh, dingen veranderen Dat is waar, ja en uh, ja ik heb van tevoren die bedacht ik ga dat in een in mijn eentje afmaken dus dat, dat betreft, uh, ja, nee. het is onvoorspelbaar wat er gebeurt. Maar het is ook geen reden om dat dan maar mee te stoppen. Omdat ik alleen nee, natuurlijk nog... niet. Nee, nee ja, het is ik mijn vehikel ja. om, om mijn nummers uh, ja, te doen. Ik en, uh... Nee, ik ben blij dat je het doet. Ja. Daarom? Ja.